Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden Friese zorgmedewerkers worden vandaag getest. Eerder deze week bleek dat een aantal mensen in een tehuis in Surhuisterveen... de Britse coronavariant te pakken hebben. Deze vrouw woont in dat plaatsje en maakt zich zorgen over die extra besmettelijke variant... Ze heeft net een kindje gekregen en slaat voor de zekerheid de kraamvisite maar even over. Dat is gewoon heel, heel ja, raar om, om dan net bezoek te kunnen ontvangen. En, want ja, je weet er natuurlijk net wat, uh, wat de gevolgen van binnen is. Je bent extra voorzichtig. De GGD in Friesland test voor de zekerheid vanaf vandaag dus 400 zorgmedewerkers. In Duitsland heeft de partij van Angela Merkel een nieuwe partijleider gekozen. Armin Laschet is de nieuwe leider van het CDU. Het is nog wel de vraag of hij ook echt Merkels plekje als bondskanselier gaat overnemen. In de herfst zijn er verkiezingen in Duitsland. In een opvallende vondst op een bedrijventerrein in Roosendaal. Medewerkers zagen gisteravond een pallet staan met grote dichtgetapte pakketten. Voor de zekerheid werd de politie erbij gehaald en dat was niet voor niets. Het blijken grote pakken cocaïne te zijn. 750 kilo in totaal met een waarde van zo'n 30 miljoen euro. Het spul wordt onderzocht en daarna vernietigd. Er is nog niemand opgepakt. En ochtends je bed uitrollen en dan direct je laptopje openklappen. Veruit de meeste leerlingen moeten het voorlopig doen met thuisonderwijs. Daar heeft biologieleraar Guillaume Klopper van 21 iets op bedacht. Hij streamt zijn lessen via Instagram. Dat doet hij vanaf een bijzondere plek. Hij bouwt dus een schuurtje om tot online leslokaal. Compleet met een smartboard dat hij tweedehands op de kop heeft gedikt. Een hele goede middag weer. Welkom bij Bio met Klopper. Vandaag de allereerste online les vanuit mijn schuur in Alkmaar. Bio met Klopper staat altijd voor jullie klaar. Op het moment dat jullie iets niet snappen van de biologie, ga dan naar het Instagram-account Bio met Kloppen. Stel daar je vraag en ik help je verder. En het weer nog. Rond deze tijd komt de eerste sneeuw ons land binnen. Vanmiddag en vanavond valt er overal 2 of 3 centimeter. Lokaal is 5 centimeter mogelijk. Blijft alleen niet zo lang liggen. In het westen gaat het vannacht alweer dooien. De rest van het land volgt morgen ook. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met Weekje nog wel oudje. Een opname uit 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandse muziek. Een beetje de goede oude tijd. En laten we hopen dat dit jaar negen, 2021, dus niet 1921, maar eh, 2021... dat het een beter jaar zal worden dat we weer met elkaar kunnen... ...komen als familie, dat iedereen weer bij elkaar op bezoek mag komen. Onderweg zometeen het radioensemble, de Maaskanters komen eraan... ...maar eerst die Franse neutelings met bij ons thuis is altijd zonneschijn... Ben ik gelukkig en rijk? Het leven is rijk, als je maar bij elkander kunt zijn. Als u maar bij elkander kunt zijn En het leven is fijn. En nou, daarvoor de Maaskanters met de Zeeman heeft het water lief. En ik ben uh, zojuist even vergeten om even Cor draaier wederom te bedanken voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met nu onderweg uh, Loubani, Lodewijk Ferdinand Diebe, zoals hij officieel heet. Geboren in Den Haag op 19 april nee, 1880, 1890 zelfs. Geboren in Den Haag op 19 april 1890. En overleden in Zandvoort op 24 juni 1959. En was bekend als Lou Bandi. Nederlandse zanger en conferentier die in de periode tussen de beide wereldoorlogen... een van de populairste artiesten van Nederland was. En eh, tot zijn bekende liedjes boren natuurlijk. Wie heeft er suiker in de ertersoep gedaan? 1939. Zoek de zon op. Dat was in 1936. Schep vreugde in het leven. 37 En Louie zit niet op je nagels te bijten, Louie ze zit niet op je nagels te bijten en uh, die hitte uit 1939. Wie heeft er suiker in de ertnesoep gedaan? U hoort u nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Lubandi, nu hier op de radio. Er was in militaire kamp een grote consternatie. Niet meer of minder dan een ramp bedreigde onze natie. De ertnesoep was zwaar mislukt en iedereen zon bedrukt. wie wie wie wie wie wie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 Badan. De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu motjes Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhokjes. Geef acht, rechts, rechter, kom nou, lui, wie tante deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. De hele compagnie die heeft het te laten staan. Wie heeft er suiker in de herdensoep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten. Zij strafmarcheren, het hele stel, ga in het zwaantje eten. En schokkende de heide door zonder ompie in koor. Wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie. Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de te laten staan. Wie heeft er suiker in de aardse soep gedaan?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 Melancholie. u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik hou van de straatjes van oud-Amsterdam Vaak slenter ik door de Jordaan Daar zie ik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 Boenmaker zit er niet meer nooit zie ik de vrouwen in hun witte jak en trepen. Die in vervulling zou gaan. Dan wenste ik even mijn jeugd terug, die ik had in mijn oude Jordaan. Dan zocht Dat is het geval, BFM Zandvoort, lokaal omroep uit de badplaats Zandvoort. Onderweg zometeen, stukje uit ja, zuster, nee, zuster. Ook uh, Wim Sonneveld en uh, Lee Jongewaard komen eraan. Maar eerst de Josephine Leemans-Verbustel, beter bekend als uh, Jo Leemans, geboren in Mechelen. Op 13 augustus 1927 is een Belgische zangeres die in de jaren 50 de titel De Vlaamse Doris D. verkreeg artiestraam, dankzij aan een huwelijk met acteur Mark Leemans. En u hoort er nu Joe Leemans met Ik ben verliefd op heel de wereld. Ik ben verliefd op heel de wereld. Heel de wereld. Zou ik willen kussen? Ik ben verliefd op heel Wat een tijd, oh, wat een tijd. Iedereen die was een heer. Ja, yeah, iedereen was heel beschaafd. Ja, yeah, want er was... nog maar niet zo Ja, zuster, nee, zuster. U hoort het nummer Ingenieur op klompen. Daarvoor hoort u Wim Sonneveld en Leen Jongewaard in een rijtuigje. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondagochtend tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die beschikbaar is gesteld door kort en uiteraard op zaterdag hoort u de herhaling. Meestal meen ik tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Dus eigenlijk het hele weekend... Kunt u luisteren naar Zandvoort uit Zandvoort? Op zaterdag tussen 1 en 2 de aflevering van vandaag. En op zondag weer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Onderweg zometeen. Het kan ook niet anders. Elke week draaien we wel een trek van hem. Bijna elke week van Doris. En ook dit jaar gaan we dat voortzetten in 2021. Ook Willy Derby komt eraan. Maar eerst hier de Sylvana-zusjes. Met een hit uit 1958. Door de verloren zoon. Hij hey was nog jong.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 In elke man daar leeft een vage bond, vage bond, vage bond, bam. Hij werd in zijn dromen heel de wereld rond, wereld rond, wereld rond. Maar hij weet niet goed hoe je zoiets doet als vage bond te leven. Dat vraagt levensmoed en toch in elke man, daar leeft een vagebond. Vagebond, vagebond. Mm. Braaf naar het werk, braaf naar school. Spaar de geit en spaar de kool. Burghap ligt, vaderland, nooit is het lot in eind. Maar nou, toch een keer een echte vagebond. Ontstaan. Trek de stoot de schoenen aan, stoot je neus, stoot je kop. Als je valt, dan sta je weer op. Want zo leeft toch ook een echte vageboom. Vageboom, bom. Hij sterft vank en vrij heen. Zo ik een vaag zijn leven, dat was levensmot. Nee, nou toch een volk.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 En de volgende artiest ontving in 1965 de Gouden Harp voor zijn hele werk. En in 2005 werd hem de Edison Oevreprijs Lichte Muziek uitgereikt. vanwege zijn enorme verdiensten in de Nederlandse muziekgeschiedenis. En in, uh, op 28 september 2007 ontving hij de eerste Radio 5 Euvreprijs Vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek. En vanwege zijn immense populariteit onder het publiek van Radio 5. En een leuke trivia is uh, in de film Zwartbroek. Ik mee met Marco Borsato. Het nummer oude taaien van deze artiest gebruikt. En we hebben het over niemand minder dan Eddie Christiani, beroemd in Nederland en in Amerika. Die woont met spring maar achterop. Karel kreeg een mooie fiets, een kar naar zijn idee. En Pa zei zeker honderd keer: wees er voorzichtig mee. Maar Karel, die een oogje had op Ans een mulo ster. stond andere morgen voor haar deur en zei met heel veel air.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 Er zou een bordje moeten zijn, alleen voor de heren. In iedere stad, in ieder land, aan elke kust. Dan was het uit met al dat misselijk intrigeren. Dan was er rust, dan was er eindelijk eens rust. Maar nou, zolang er nog een vrouwbaard bestaat. Zolang zing ik nog met een hart vol bittere haat. Vrouwen, vrouwen.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 Alleen. Dan ben ik kluizenaar. Ik heb een baard met klitten en zeven beren, mannetjesberen, om mij heen. Ik zit heel somber in de maaneschijn de gebromen. Ik leef van springhalen en bramen in het bos. En als er I'm well,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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Je weet in deze dagen niet, wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren, en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in permanent eens naar de veemarkt toe. En kochten voor een prikkie, tweedehands een eigen koe. I'm vier say Padje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt s'nachts op een trijpe, Louis Kijnse canapé, De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de saniteit.